Gisteren maakte de VN bekend dat het geweld in Afghanistan vorig jaar een record aantal burgers het leven heeft gekost. Er kwamen er 3.021 om, ruim 200 meer dan het jaar daarvoor.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 Op een camping in Zuid-Limburg is vannacht een man om het leven gekomen bij een caravan De politie onderzoekt of het de 69-jarige eigenaar van de caravan is. De brand in Amsterdam brak uit rond half twee vannacht. De brandweer had problemen met de aanvoer van water, waardoor daardoor duurde het relatief lang voor de brand kon worden geblust. Ook de auto en een andere caravan brandden uit.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 Vrij veel bewolking, in het oosten de grootste kans op zon, temperatuur vanmiddag tussen min 1 en min 5 graden. Dit, was, dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat file op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen de Uithof en Soesterberg 4 kilometer, de reisrook is dicht. Tot zover de verkeersing.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 En dan nu nog maar even weer een vreemd instrument in jazz, de citer. Ditmaal bespeeld door de Oostenrijker Hans Rumelen. A day in the life of a fool.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 Frans van der Hoef, Hein van der Gein. Ook daar ja. de lessen genomen. Ja. Nou, allemaal goede contrabassisten. Dus daar valt allemaal niks op aan te merken. Nou, Frits ook niet zo gek veel. Of vibrofoon. Nou, ja. Ach. Hij doet het leuk. Ja, doet het prima. Ja, doet het heel goed. Nou, Hans den Braberen uh, ken ik niet. Nee. Uh, prima organiseert wel. Ook heel veel uh, concerten en dat soort dingen allemaal. Maar wie vervangt Johan Clement? Nou... Dat is de Italiaanse Francesca Tandoi. En die uh, heeft in Italië uh, uh, gestudeerd. En studeert nu aan het conservatorium in Den Haag. Onder andere bij, uh, of ze bij Frits werkelijk uh, doseert, weet ik niet. Maar is Frits is natuurlijk docent aan datzelfde conservatorium. Ja. Dus ze kennen elkaar. En als Frits dan al een half jaar geleden.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 nou, kwart voor twee of zo is iedereen van harte welkom. Kop koffie, even bijkomen van de kou. Even met de voeten stampen, even warm worden. En dan hebben we denk ik een hartverwarmend concert. vanmiddag. We gaan even naar de luisteren. In de nummer Route 66. Dat wordt gezongen, maar dat doet zij niet. Dat is een andere. Francesca. Maar zij bespeelt dus wel de piano. En hoe? The seats any time from Chicago.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 Zou so danso samba, zou so danso samba, vai, vai, vai, vai, vai Zou so samba, zou so danso samba, vai Ja dansei, eu twista até demais Mas não sei, me cansei do calypso, tcha, tcha, tcha Zou so samba, zou danso samba, so Bye vai, vai, vai, vai, vai. So dance a samba, so dance a samba Bye, bye. Say the calypso so cha cha cha. So dance a samba so dance a samba Bye bye bye bye bye. So dance a samba so dance a samba Bye bye bye bye. Cha cha chat cha cha cha cha cha cha cha cha cha cha Jazz op haren en snaren in een strak ritme van bas, gitaar en drums. Gitarist Barney Kessel bas yes Ray brown en drummer Shelly Mann speelde de jazzklassieker Doodlin. Een andere standaard is de Yardbird Suite van Charlie Parker. En om dit programma in stijl af te ronden, wordt deze klassieker gespeeld op de jazz door de Oostenrijkse componist en siterspeeler Günther Kalina. zo komt het eind aan deze Sivum Jazz op haren en snaren. Wie nog meer jazz wil horen, kan vanmiddag vanaf half drie terecht in krocht voor de zingende pianiste Francesca Tandoi. En anders is het natuurlijk volgende week weer Sivum Jazz. Dus zeg ik samen met pianist McCoy Tyner, we'll be together again.